Heinrich Kampendonck is een leerling geweest, dus een leerling van Johan Thornprikke. Ik moet eigenlijk zeggen, Heinrich Kampendonck was een leerling van Johan Thornprikke. Want Johan Thornprikke is vooral in Duitsland heel veel werkzaam geweest, heeft daar aan kunstacademisch lesgegeven en daar is Heinrich Kampendonck dus ook een van zijn leerlingen geweest. Het passieraam is een drieluik. Als u ervoor staat voelt u rust, het straalt rust uit en dat komt ook door de blauwe uitstraling want je zou kunnen zeggen het is een blauw raam. Het eerste waar je blik op valt is het gezicht. Het is natuurlijk het middelpunt van de drieluik maar daar valt je blik het eerst op en dan ...gaan je ogen vanzelf naar dat oranje vlammetje, omdat het zo afwijkend van kleur is. Hier zie je heel duidelijk dat het ook een modern raam is in die zin dat het lood eigen zeggingskracht heeft in het raam. En dat bedoel ik dat ra dan bedoel ik dat lood dat door het gezicht heen gaat. Kampendonk had ervoor kunnen kiezen om het gezicht op één stukje glas brand schilderen, maar nee, hij voert daar lood doorheen, zodat wij denken, Hé, wat jammer, wat zonde nou. Ja, dat is ook zonde, wat deze man heeft door moeten maken, zoals er in het verhaal staat. Is blauw, qua vierkante centimeter, niet eens in de meerderheid? Hoe knap is het dan als kunstenaar om daar zo'n balans in te brengen, dat daar die blauwe uitstraling is. Als u kijkt dan naar de contourlijn van de ramen, dat is met een blauwe lijn, blauwe uh, glas is daar gezet, maar niet op het middenraam. Daaronder zie je grijs. En wat voor effect heeft dat, als je er zo voor staat, je wordt deel van dat raam. Het is alsof jij in dat raam gezogen wordt en dat raam komt meer naar jou toe. Dat zou niet zo zijn als die blauwe lijn helemaal doorgetrokken was. Dan kijk je ernaar, maar dan sta je er ook naast. Die twee zijpanelen van het drieluik zijn alle symbolen om uit dat verhaal. Wij kennen ze de, de haan Petrus zou de christusfiguur verlogenen voordat de haan twee of drie maal zou kraaien. Dat kent u. De zak met zilverlingen, staat ook op het rechterpaneel. De zilverlingen zelf, zie je. Het, is het geld wat Judas, een van de volgelingen van die christusfiguur, gekregen heeft, omdat hij christus... Heeft verraden of aangebracht. Op het linkerpaneel, daar zie je dobbelstenen. En ja, het kan een gezel zijn, maar het kan ook een, een touw zijn wat vaak eh, om een mantel heen gedragen werd. Eh, ook een attribuut eh, in dat verhaal. En die dobbelstenen, er werd om zijn kleding gedobbeld. Dus de kleding van de Christusfiguur werd verdobbeld tussen de soldaten. De hand die u daar ziet, een hand is in allerlei religies, heeft dat een bepaalde betekenis. Het is echt een symbool van macht, maar ook van goedheid, eh, vermaning, zegenend, eh, vult u maar in. En er is een prachtig verband tussen dat linker paneel en dat rechter links ziet u dus die hand en rechts ziet u dat oor met dat dolkje of dat zwaartje. Wat zou het verband dan kunnen zijn? Het verhaal gaat dat de Petrus zo boos werd op die soldaten dat ze Christus eh, gevangen namen dat hij in zijn drift een oor afsloeg van een van die soldaten. Die soldaat heette Malchus. Zo gaat het verhaal. En dan, als je dan naar die hand kijkt dan is het net alsof de Christus zei, Petrus, niet zo driftig. En hij zette het oor weer aan het hoofd van de soldaat. Het is een echt moderne, ja, een modern glas-in-lood raam. En modern bedoel ik dus mee dat het lood eigen zeggingskracht heeft. Dat vertelde ik al zojuist over dat gezicht. Als u nu kijkt naar die, dat oor van die schenkkan links hoe dat, hoe die loopt, hè, die, die buiging. En dan zou je verwachten dat rechts, dat dolk, dat ook die kromming naar buiten toe gericht was. Maar nee, Kampedonk die laat hij juist naar het raam, dus het raam in buigen, maar dat oor heft dat dan weer op. En eigenlijk is dat heel mooi, want het brengt balans in zonder dat het symmetrisch wordt. Want u weet het, symmetrie is saai. Heinrich Kampendonck is dus een Duitser. Hij kwam in Krefeld uh, op de academie en daar heeft hij dus uh, uh, Johan Prikken ontmoet. Heinrich Kampendonck is op een gegeven moment entartet verklaard. Dus zijn kunst was entartet. Want hij is een van de hele belangrijke en bekende Duits-expressionisten rond 1920, 1930. In die tijd hebben ze alles in het atelier van Kampendonck kort en klein geslagen. Kampendonck is toen gevlucht in België, waar hij een jaartje gewoond heeft, en is toen doorgetrokken naar Nederland, waar hij verder gewoond heeft en gewerkt. Hij is daar zelfs in 1935, beroepen noemen ze dat, uh, meen ik, tot docent aan de kunstacademie in Amsterdam, en is daar zelfs, ...directeur van geworden. Ze waren niet allemaal even blij... De, ...zijn collega's in Amsterdam... Uh, ...met de Duitse nationaliteit... ...van Campedonk. Eigenlijk is het ook heel triest... ...wat Kampendonk heeft meegemaakt. Hij was ook een zeer gerenommeerde... ...glazenier... ...vlakglaskunstenaar. En na de oorlog... ...kreeg hij geen opdrachten meer... ...in Nederland. In Nederland dus... ...om ramen te maken omdat hij Duitser was. Zeer tragisch dus. Door je eigen landgenoten, Duitsers, en het aardig verklaard te worden. En dan later in jouw gastland eh, niet meer opdracht te krijgen omdat je Duitser bent.